Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een man van 61 uit Veghel is aangehouden in verband met de dood van een vrouw van 84 in Os. Familieleden van de vrouw kregen gisteren geen contact met haar en haar deur werd niet opengedaan. Toen de politie het appartement binnenging vonden ze het lichaam van de vrouw. De politie hield meteen al rekening met een misdrijf. De verdachte is vannacht aangehouden. Het is niet bekend wat de relatie was tussen hem en het slachtoffer. Inwoners van de Canadese plaats Jasper mogen voor het eerst weer terug... na de grote natuurbrand van eind vorige maand. Alle 25.000 inwoners en toeristen in Jasper... en het aangrenzende Nationale Park moesten weg. Amper twee dagen later legde het vuur een groot deel van de plaats in de as. Bijna 360 gebouwen gingen in vlammen op en ook 33.000 hectare natuur. De branden in het Nationale Park zijn nog niet uit... De noodtoestand is nog steeds van kracht en inwoners moeten voorbereid zijn om elk moment weer te vertrekken. Orkaan Ernesto heeft Bermuda bereikt. De eilandengroep, zo'n duizend kilometer van de Amerikaanse oostkust, heeft daardoor te maken met harde wind en veel regen. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom. Vooral in lager gelegen gebieden kunnen overstromingen plaatsvinden en ook de golven kunnen erg hoog worden. De autoriteiten roepen de bevolking al dagen op om zich voor te bereiden... onder meer door ramen af te timmeren en voorraden aan te leggen. De Amerikaanse eik wordt weggehaald uit de bossen bij Loon op Zand in Noord-Brabant. De boom is te dom dominant en zorgt voor veel donkerte in de bossen... waardoor andere planten en bomen eronder lijden. Daarom worden 2000 Amerikaanse eiken gekapt. Nog eens 2000 bomen worden geringd zodat ze langzaam sterven. De Europese variant van de eik, de zomer-eik, is veel beter voor de biodiversiteit. Maar die boom krijgt te weinig ruimte in bossen met Amerikaanse eiken. Het weer. Het is overal droog met veel zon en wat wolkenvelden. Er staat weinig wind en het is ongeveer 24 graden. Vannacht in het zuidoosten wat regen. Morgen opnieuw vrij zonnig en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersabdeed. Verkeersabdeed. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat nog in de file rond Utrecht door de werkzaamheden aan de A2, die is dicht richting Den Bosch. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht heb je daardoor nog een kwartier vertraging tussen Vinkenveen en Oude Ouderrijn. Tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag. Never care for me. Klaar voor uh, Thomas. Altijd. Mooi, dan gaan we beginnen. Goedemiddag. Welkom bij uh, Zandvoort op zaterdag live vanuit een uh, versierde studio. Ja, het is gezellig. Helemaal vanwege de Formule 1 natuurlijk, ja, hè. Ja, gaat bijna bekomen. naar binnen, nog een week, hè? Nog een week. Nu wordt het echt spannend. Ja, nu gaat het En nu spannend. is het uh, echt uh, aftellen. En wij gaan daar ook vanmiddag aandacht aan, uiteraard ruime aandacht aan besteden. Hier bij Zandvoort op zaterdag. Absoluut. Wat, ja, het, wat gaan we onder meer allemaal doen? Nou ja, Het wordt een hele gezellige uitzending vooral. En we gaan ook veel vandaag over de Formule 1 hebben. Maar goed, we hebben natuurlijk gewoon nog steeds de Zandvoortse berichten die we gaan behandelen. De nieuwtjes, de evenementen komen voorbij. We hebben natuurlijk niet vergeten Randall Lawson. Nou ja, we zeiden het al over de Formule 1.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 Nou ja, je kan wel zeggen, bijna dag en nacht voor de ingang van het circuit te wachten tot alle, circuits, uh, of alle vrachtwagens uh, het circuit opkomen rijden. Hij is van uh, Comax, hè? Comax, ja, inderdaad. En rijdt met zijn camper volgens mij uh, bijna elke Formule 1 race. Ja, dat is echt uh, spectaculair. Ja, hij weet er alles van, dus... Uh, geweldig. Uh, Zometeen gaan we het horen van hem. Ik ben ja. heel benieuwd. Ja, zeker. Oh, het is van A. Oh, jij. En uh, dus ja, een bomvol programma vandaag uh, Rob. Mooi, en wij gaan uh, met de vlag aan de gang uh, hier. Ja. Dat een beetje vaster, uh, zitten, Zeker. <laughs> Oké, okay, nou leuk. Uh, drie uur lang op de Sanfordse Radio. Een hele middag. Uh, Thomas en ik hebben er weer uh, zin in. En we gaan er wat uh, moois van maken tot aan vijf uur vanmiddag. Hier is de nieuwe Purple Disco Machine.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 En je kreeg maar niet genoeg van mij, je had je pijn Geweldig vond je mij, je hield van me, je hunkelde, je smeekte, je smartte, kwijlde, gelde, flikte je tot zo. Net als in de film, ik wil het. Ons wel een aantal mensen en je lippen op mijn huid Gelukkig van wereldklasse, even durend, twee uur lang voluit Net als in de film, ik wil het Net als in de film Net als in de film, ik wil het Net als in de film, ik wil het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 Un endroit où tout le monde s'en tape de ma Je J'me tire, demande pas pourquoi j'suis parti sans motif. Parfois, tu sens mon cœur qui s'endurcit. Si C'est triste à dire, mais plus rien ne ma triste. Laisse-moi partir d'ici. Pour garder le sourire, je me disais qu'il y a pire. Ça va pas la vie d'artiste. Je sais que ça fait cliché de qu'on est pressé mais je veux dire juste pour l'aller. Si je reste, les gens me fuiront sûrement comme la peste.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 Je me tire, neem op waarom ben je suis bâtis sans motif. Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire, mais plus rien m'attriste. Laisse-moi partir, moi d'ici. Pour garder le sourire, je me disais qu'il y a pire. Si c'est comme ça, va fuck la vie d'artiste. Je sais que ça fait plaisir de dire qu'on est pris pour cif. Mais j'veux dire, juste pour la lire. Je fais devenir stop. ne réfléchis, plus me guise nof, ne réfléchis, plus vas-y, parti sans mentir, sans me dire qu'est-ce que je fais devenir stuf, ne réfléchis, plus me guisnof, ne réfléchis plus.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 En het Rode Kruis zorgt daarbij voor extra steun voor de Oekraïnse kinderen. Zodat zij zich welkom en veilig voelen onder de jeugd. Ja, een programma. Uh, ook de komende week zijn er nog activiteiten bij het Kurydex terrein. Voor kinderen en jongeren. En uh, het programma kun je bekijken op de website van pluspunt. .plus Dankjewel Thomas. Nou, dat is een heel mooi initiatief van uh, onder meer Marike Louise en uh, de anderen uh, die er allemaal aan uh, meegewerkt hebben.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 dream Where well, you and I had to say goodbye And I don't know what it all means But since I survived I realized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 I'm oh.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 BBM.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 ja, vanmorgen was een uitzending van uh, Goedemorgen Zandvoort. En uh, jij deed, deed de techniek daar, uh, ja, Thomas. Klopt. En uh, jullie hadden ook een, uh, ja, ja, een interview van uh, Carine, Carine Veren. Ja. Dat heeft ze eerder opgenomen in het uh, nieuwe boterhuis van uh, de KNRM. Klopt. Want dat ziet er nu uh, machtig prachtig uit, om Ik vind het, het wel wel gaaf. Het heeft wel een uitstraling het zo heeft, met al die raampjes. Het heeft zeker een uitstraling. Ja, heel mooi. Heel mooi. Dus, mooie nieuwe boterhuis. En uh, zij praat erover uh, met Gilles Kok. Ik ben hier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 the satisfaction is again Johnny Gill zit er meteen weer in de RB en swingbeat time. Alweer een hele tijd geleden hoor, maar wel lekker. Dus zodra we hem weer eens gedraaid hebben hier op ZFM, die hoorden met Rub You the Right Way. We hadden het net tijdens deze plaat even over die grote brand gisteravond in Alkmaar. En ja, dat blijken waarschijnlijk dan gewoon twee jonge meiden geweest te zijn die dat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 Het, iedereen er op tijd bij. Vervolgens een br de brandmelding van uh, een bioscoop, ook aan de Noorderkade.